Bedankt dat u mij wil ontvangen, want ik weet dat u een erg drukke agenda heeft. Ah, geen probleem, mevrouw Matus. Heeft u er enig bezwaar tegen dat mijn griffier vele hier een en ander noteert? Nee, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Dank u. Als ik u kan helpen om dat vreselijk ongeluk van Dirk zo gauw mogelijk op te helderen... dan uh, wil ik dat graag doen. Wel, het is ondertussen duidelijk geworden dat Dirk zwaar verslaafd was. Mm -hmm. Was u daarvan op de hoogte? Ja, ja jammer genoeg wel. Ik neem aan dat u in uw job regelmatig met zwaar verslaafden te maken krijgt. En dan weet u ook dat hun omgeving mag doen wat ze wil. Dat soort mensen van hun verslaving afhelpen is maar zelden mogelijk. Hoe dan ook. Dirk functioneerde perfect bij ons. Misschien wel dankzij zijn verslaving. Hoe cynisch dat ook mogen klinken. Is er een reden waarom u dat niet meteen tegen ons gezegd heeft toen we u in het hotel ondervraagd hebben? Ja, kijk, u moet begrijpen mevrouw Martens, we waren allemaal erg onder de indruk van de plotse dood van Dirk. Op zo'n ogenblik gaat er van alles door een mensenhoofd. Hè? En, uh, ja, we zaten daar met ons colloquium, dat heel succesvol verliep. Beter publiciteit kon we ons niet wensen en dan ineens dat gruwelijke nieuws moeten horen. Ja, maar u moet ook beseffen dat u ons een heel stuk vooruit had geholpen door meteen de waarheid te vertellen. Want we hebben ondertussen ook gehoord dat Dirk erg labiel was. Mm -hmm. Hij zou last gehad hebben van depressies en zo. Ja, ja, labiel, labiel, dat is wat sterk uitgedrukt. Kijk eens, mevrouw Maartens. Ja? Dirk was een artiest in hart en ziel. Hij had kunstgeschiedenis gestudeerd, kon prachtig tekenen, had een hele goede pen... En had oorspronkelijk grote plannen met die talenten. Hij wou boeken gaan schrijven, illustraties maken, publiceren over kunst. Waar heeft u hem eigenlijk leren kennen? Hij deed vlak na zijn studies een job bij een uh, klein reclamebureau. waar ik toevallig moest zijn voor een bespreking. Hij werkte daar als junior copywriter en viel meteen op. Ik heb namelijk een neus voor verborgen talenten in mijn branche, mevrouw Maartens mm -hmm. de stijk bekend voor. Ja, zo hebt u ook Philip van Dorpen ontdekt, hè? Philip, uh, dat is een andere zaak. De Meijer gekend hebben Is dat tegen mij meneer? Ja uh, uh, Ja dat weet ik niet Absoluut niet, ik zou u daar niet kunnen op antwoorden Het zou kunnen dat ze elkaar Tegen het lijf hebben gelopen hè, Vroeger Ja. Uh, toen Filip hier stage deed Maar ik, ik weet het niet zeker ja, U weet niet of dat ze uh, Een zeer goede bevriende relatie Zouden kunnen gehad hebben Nee dat weet ik niet meneer en weet u soms waarom Philippe ja, een beetje tegen zijn zin getrouwd is? Is hij eigenlijk uh, verplicht met dat meisje te trouwen? Weet u dat soms? Nee, nou, ja, een beetje een beetje vreemde vraag. Hoe zou ik dat moeten weten? Het is jaren ja, ja. geleden dat ik hem nog gezien heb. Meneer. Dat is, het is moeilijk te zeggen. U was toch uitgenodigd op de bruiloft? Ja, zijn vader zou dat moeten weten natuurlijk, maar ik niet. Ik, ja, ik was wel uitgenodigd, ja, ja, ja. En had u eigenlijk nog een speciale reden waarom dat u niet naar de bruiloft geweest bent? Kijk meneer, we hebben een... Hoe moet ik het formuleren? Een beetje woorden gehad. Hè? In verband met die concurrentie. Hij heeft toch de klanten afgenomen. Hè? En uh, ik had het niet meer zo voor hem. Men doet dat eigenlijk niet. Hè? Dat was niet chic van hem. En zeker niet de, de zoon van een vriend. Want Jacques was voor mij een hele grote vriend. En uh, ja... Die zoon heeft er een beetje van geprofiteerd ook. Ja, dag meneer Bernhard. Dag meneer. Uh, wat ik wou vragen... U hebt het bedrijf van Sievelits... Uh, ...mee op poten geholpen. Mm -hmm. uh, was daar een bepaalde reden toe? Of uh, gewoon... Wow, hoe zou je dat formuleren? Dat was een beetje net vriendschap voor zaken, Laat ons zeggen. Gewoon uit vriendschap. Zaken was een goede kameraad van mij. Hè? Vanuit mijn college tijd. dus. Uh... heeft dus soms ook aandelen in Sea Village. Ja, kijk, mevrouw Maarten, dat is zowat hetzelfde als een dame naar haar leeftijd vragen. Hè? Goed, u hoeft daar inderdaad niet op te antwoorden. Ik heb een wilt. aandelenpakket in die firma, ja, natuurlijk. Het is toch logisch dat ik investeer in een bedrijf van een oude vriend, waar ik zoveel energie in gestoken heb. Eh, is dat misschien ook de reden waarom u medeoprichter was van de NV Flip, dat reclamebedrijfje van Flip van Dorpen? Inderdaad, u zegt terecht reclamebedrijfje, mevrouw Martens. Ja, dat heb ik inderdaad vooral gedaan, omwille van Jacques. Kijk, ik krijg er geen doekjes aan winnen. Philippe was een vlierenfluiter, mevrouw Martens. Een bon arien, zoals ze dat zo mooi zeggen in het Frans. Ik heb hem een viertal jaar geleden onder mijn hoede genomen... omdat ik het niet meer kon aanzien hoe hij de naam van zijn pa belachelijk maakte. U hebt de ruzie gehad met de zoon van, van Dorpen. Met Filip. Met Filip, inderdaad. Dat klopt, ja. En uh, wat ging dat eigenlijk? Ik had hem opgeleid, nu waar? En hij heeft uiteindelijk al mijn klanten afgesnoept, dus... Uh... Hij heeft al uw klanten afgesnoept? Ja, natuurlijk. Dus hij uh, was eigenlijk een vlierfluiter ook, hoor. Het is natuurlijk niet prettig, hè. Ik vond hem totaal waardeloos. Maar je heeft toch een samenwerking gehad met Flip ook, in feite? Absoluut. Laten we zeggen, eventjes in, in, in het begin, hè? Toen hij nog uh, ja, de NV-Flip opstartte, hè. Dan, dan, dan was ik vol geloof in hem. Ja, ja. En ik had het goed met hem voor in het begin. Maar ja, het is natuurlijk een beetje verkeerd afgelopen. Heeft u soms Filip uh, uh, nog gebeld op de dag van zijn huwelijk? Nee, absoluut niet. U heeft zijn uh, GSM-nummer niet, per ongeluk? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wim de Meijer heeft soms ongeluk ook nooit gezegd... ...van uh, ik ga voor Filip uh, gaan werken... U bedoelt Dirk, Dirk, Dirk de meijer? De ja. meijer ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat heeft hij, dat heeft hij nooit gezegd, nee, nee. En u heeft toch no uh, ook nooit iets ondervonden of dat hij er iets voor gedaan heeft om voor te werken? Nee, absoluut niet. Klanten doorgespeeld of uh, iets anders? Absoluut niet, meneer. U weet ook, meneer Bernhard, uh, nu dat u uh, Flip van Dorpen vermoord is en dat u zo wat ruzie had met hem, dat u toch op de verdachte lijst staat van. Hem te vermoorden. Waarom zou ik hem vermoorden? Uh, ja, kijk. Huh? Uh, het is allemaal zo lang geleden. Het is allemaal zo lang geleden, natuurlijk. Maar. U uh, bent niet op zijn trouwfeest geweest, of niks? Dus. Nee, nee, nee, ik was niet op zijn trouwfeest. Dat is juist. Ik had er gewoon geen zin in, meneer. Heeft u het hotel verlaten, want u zat in het uh, hotel. Heeft u dat verlaten terwijl dat de trouwfeest daar was? Nee nee, nee, nee, nee, Heeft u soms iemand anders op pad gestuurd om Filip te vermoorden? <laughs> Absoluut niet, meneer. Voor u neemt u mij? Een stevige concurrent uit de weg ruimen, dat wordt toch in bepaalde milieus toch gedaan, hè? Meneer, ik, ik, ik, ik word niet beschuldigd, hè. Ik doe deze ondervraging vrijwillig. Hè. Ja. Ben ik vrijwillig, hè, meneer. Vergeet dat niet. Excuseer dat ik zo dan een vraag gesteld heb of geïnsinueerd heb, maar misschien ja, dat u toch iets lost waar wij, of waar dat uh, Anne Loren iets verder mee kan doen, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. oké, okay, maar ik heb daar echt niks mee te maken. Het is alles wat ik u erover kan zeggen. U weet toevallig niet of dat uh, mevrouw Simons een relatie had met uh, een van de Van Dorpels of zo. Valérie? Ja. Nee, nee, nee. Dat is u niet bekend? Nee, absoluut niet. Hoe komt u daarbij? Nee, nee, nee. Ja, ik lees rendez dus uh, ja. Ja, ze heeft smaak, hè? <laughs> Sorry dat, dat ik het zo moet zeggen, maar het is wel zo. Hè. Een laatste vraagje nog. Bijna alle documenten van de NV Flip... blijken gisteren naar uw kantoor gebracht te zijn. Is mm. daar een reden voor? En of normatisch, ik heb NV Flip namelijk overgenomen. U heeft Flip overgenomen? Mm. Wanneer? Een paar weken geleden. Zomaar ineens... Mevrouw toch niet? Nee, die overname was al maanden eerder overeengekomen. Ik heb er geen goede zaak mee gedaan. Of dacht u soms wel? Excuseer te me, maar ik kan niet goed volgen nu. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen, mevrouw nee, Maats. Vergeef mij als ik uh, u eventjes terecht wijs... maar ik, ik zou willen aanraden om in uw vrije uurtjes... een stom cursus elementaire economie te volgen. of zo. Mm. Ik krijg immers een beetje het gevoel dat u dingen aan het zoeken bent... die er niet zijn. Zoals? <laughs> Ik heb met die overname in feite mijn hart laten spreken, mevrouw Martens. Gelooft u mij, ik heb dat bedrijf enkel en alleen overgenomen... om Jacques gezichtsverlies te besparen. En omdat ik mij medeschuldig voelde... aan die zoveelste miskleun van zijn zoon. En neemt u maar van mij aan dat Filip heel blij was... dat hij zo gemakkelijk verlost geraakte van dat fluitbedrijfje van hem. Naar het schijnt maakt Sea Village nauwelijks winst. Mevrouw Martens, nog een goede raad... U moet echt een onderscheid leren maken tussen een bepaald soort journalistieke roddels en de naakte economische realiteit. Bedankt voor die raad, meneer Beernert. Ik zal hem zeker ter harte nemen.